Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop mensen die werken bij Signify, dat is de maker van de Philips U-lampen, verliezen hun baan. Er worden wereldwijd zo'n duizend werknemers ontslagen, waaronder ook een deel in Nederland, vertelt mijn economiecollega Tom Opheikens. Op die duizend uh, banen in totaal dus uh, uh, zal ongeveer de helft, of iets min, minder dan de helft, zegt een woordvoerder, uh, in Nederland uh, geschapt gaan worden. En dat is wel, wel echt flink hoor. Vorig jaar was er ook al een grote reorganisatie bij Signify. Toen werden er al bijna 3000 banen geschrapt. Het bedrijf zegt dat het nodig is... omdat er minder slimme lampen worden verkocht. Een belangrijke uitspraak over de oorlog in Gaza. Israël is aangeklaagd bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag... omdat er sprake zou zijn van genocide tegen de bevolking van Gaza. Volkerenmoord dus. De zaak zelf gaat waarschijnlijk jaren duren, maar er komt vandaag al wel een tussenvonnis. Israël heeft al gezegd dat ze daar sowieso niets mee zullen doen, wat de uitspraak ook is. En in het kantoor van een Belgische minister zijn vorige maand vijftig zakjes met cocaïne gevonden. Volgens Belgische media gaat het om de minister van Onderwijs in het Franstalige deel van België. Een van haar medewerkers is aangehouden wegens drugshandel. Hij zou de zoon zijn van een andere Belgische politicus. En de beste tennisser van de wereld moet voorlopig nog even wachten op zijn 25ste Grand Slam-titel. Novak Djokovic verloor net in de halve finale van de Australian Open van de nummer 4 van de wereld, Yannick Sinner. Onze commentator was onder de indruk. Hij heeft Djokovic werkelijk overklast en ontroond. Want 33 wedstrijden was de Serviër ongeslagen. En we gaan Yannick Sinner terugzien in zijn eerste grote Grand Slam-finale. Het is absoluut de grote doorbraak van deze 22-jarige Italiaan. Tegen wie Sinner de finale speelt is nog niet duidelijk. De andere halve finale is nu bezig. En het weer nog flink wat wind en in het noorden nog regen. Vanmiddag is het overal droog en behoorlijk zonnig. En het wordt een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op zaterdag. Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. Cowboys playing, young men slaying. Old men praying the world will change, schoolgirls dating, daughters mating, fathers waiting to rearrange. The Family Dog en uh, A Way of Life en dat is het eigenlijk ook wel een beetje. Wat ook een Way of Life is, dat is uh... Family Dog is dan een hondenfamilie? Hondenfamilie. Luisteraars, uh, <laughs> ja. allemaal gezellig hier in de studio bij uh, ZFM Zandvoort. U mag me niet meer ZFM zeggen? Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat dat dat, dat, dat, dat, dat dat dat ja, dat weet ik toch niet. Ah, oh, dat weet je ook nee. niet. Nou. luisteraars, we hebben een uh, aantal gasten die zijn inmiddels gearriveerd en uh, naast mij zit Desiree Tigelaar. Goedemorgen. Goedemorgen, afkomstig uit Heemstede. Fred Ballum. Goedemorgen. Af... Goedemorgen. En Fred komt uit Vijfhuizen en hij heeft ook zijn uh, lieve vrouw Mieke meegenomen. Die houdt zich eventjes, uh, die controleert alles, of alles goed gaat. Wel die, alles wel die, lekker gaat. Die ja. zit ook bij de beveiliging, Mieke, ja. toch? Ja, ja, helemaal goed. Ja. Uh, we gaan iets uh, vertellen natuurlijk over uh, Dejure en over Fred. Uh, op de eerste plaats vormt het een zangduo. Want jullie, jullie uh, zingen al in zeven jaar samen. Dat klopt, ja. Uh, uh, ja in verzorgingshuizen, voor de zon en bijvoorbeeld. Maar jullie hebben ook repertoire uit de jaren zestig bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik eigenlijk het leukste, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Uh, maar ik vind voor de verzorgingshuizen heel dankbaar werk. Dat is uh, voor de ouderen en dan gaan we meestal terug in de tijd. Ja. En dan uh, komen de herinneringen boven en dan gaan ze meezingen. Dat vinden we geweldig. Ja, want wij hadden het net in het eerste uur hadden we het al over dementie en het belang van muziek. Klopt. Dan komen ze helemaal weer terug in hun, uh, in hun liedjes die wij dan weer zingen. van uh, De kinderliedjes bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan gaan ze gewoon meezingen. Ja, geweldig. Prachtig. Ja. En dan zie je tranen over de wangen komen. Hè? Echt waar? Ja. Bij jou ook, bij mij niet. <laughs> nou, dat, hebben, dat hebben wij hier ook op, bij iedere uitzending. Maar dan, dan, is dat meer, dan is dat meer door, door de manneken. Ja, dat is niet te geloven. Maar nou, echt, er loopt de water over mijn gezicht in dat ik denk: zal ik verdriet hebben of zo, dat ik dat niet weet. Weet je wel? Ja, en o, zo o, gaat het hier ook. Oh, dat waren wij donderdagavond ook. Stel. <laughs> Zag ik ook al eens, Charles, dat uh, de traantjes uh, begonnen te bengelen. Ja, ja, ja. ja. Het <laughs> was weer zo laat. Ja, ja, dat was, uh, ja dat, uh, hij was heel emotioneel. Maar, ja, ja, ik kan wel janken dan. Hè. Ja. Hey, maar, uh, Fred Ballum, uh, voormalig loodgieter van beroep. Ja. Maar had een, je had een, had een eigen bedrijf. Ik ja? had een eigen bedrijf, ja. Dus je hebt van alles aan elkaar gestoldeerd... Ik heb uh, van alles in elkaar geflast. Van dakwerk tot riolering tot uh, centrale verwarming tot uh, gas- en waterleidingen. En wat was nou uh, uh, het meest lucratieve voor de loodgieter? Uh, uiteindelijk ben ik later helemaal teruggevallen op alleen uh, cv-werk. Dus ja. cv-ketels en... Uh, en één werk had ik. Een maar... warmtepomp heb je niet meer meegemaakt? Nee, dat heb ik niet meer meegemaakt. Daar ja. heb ik mij niet meer mee gaan bemoeien. Oké. Okay, okay. Want dan moest ik weer een uh, cursus gaan volgen. En uh, gezien mijn leeftijd heb ik gezegd... Uh, jongens, daar stop ik mee. Dat doe ik niet meer. Ja, luisteraars. Fred Ballem. En de naam Ballen uh, dat, dat roept inderdaad herinneringen op uh, uh, aan, uh, aan de palingboeren. Dat zijn uh, de palingboeren van Sparendam, ja. Die hebben daar uh, jaren een palingrokerij gehad. Ja. Dat is helaas nu weg. Maar, ik, geloof, ik geloof dat ze nog wel een winkeltje hebben. Oké, okay. maar heb je, je daar familie van? Uh, mijn uh, verre familie. Niet, geen rechtstreeks familie. Nou ja, zover is dan toch niet van, <coughs> nee. van Van van waren vijf vijf uit. Uit, zo. <laughs> mijn opa was uh, eigenlijk de eerste visboer die, uh, oh? die met vissen aan kwam zetten. Okay. Met, met zijn bakfiets door de, ja, door ja. de, door de wijken. Ja. Ja. Ik vind die stem, die stem van jou lijkt er wel een beetje op Piet Veerman. Maar nu staat uh, ik het. Ja, dat kan, want ik heb... Uh, paling, hè? Paling, uh, sound. paling sound. Paling ja. Dat is een beetje de paling zout. Ja. Hey Fred. En uh, uh, ja, naast het feit dat je dus uh, uh, zingt samen met deze g, En misschien ook wel alleen af en toe. Als je eenzaam op, uh, op je kamertje zit. je kamertje in mijn bank <laughs> ja, ja. ja. In de chicken pub. Uh, in de chicken pub. Uh, dat, ja, dan moet je toch even vertellen, wat is de chicken pub? Nou, dat is een uh, ongebouwde werkplaats. Het was vroeger mijn werkplaats waar ik uh, zink, een zinkstraatje had. Daar maakte ik zink. En uh, daar had ik allerlei rotsen liggen. Ik had daar zetbank had zetbank gestaan. in snijtafel. Want ik deed ook zinkwerk. En op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. En toen dacht ik, ja, die ruimte die ga ik toch gebruiken voor wat leuks. En daar uh, heb ik een heel suggestieflijk heb ik daar een bar van gemaakt. Ja, maar ook de aankleding van die bar is heel bijzonder. Hè? Want Jij doet ook aan steampunk en de luisteraars steampunk. Ja. Steampunk? Ja, steampunk? Steampunk, ja. Steampunk Steam staat natuurlijk voor stoom. Ja. En het heeft natuurlijk te maken met uh, dat is, uh, althans zo staat het op Wikipedia, dat het is ontstaan in de periode dat het stoom uh, gemaal nog actueel was uh, ja. enzovoort. Hè? Dat ging, dat, dat ja. Gingen ze proberen met allerlei machines, allerlei gekke dingen, gingen ze uitproberen ja, en daar is Steam een beetje uitgevallen. Ja, uh, de luisteraars moeten maar eens googelen op Steam, dus, uh, het Engelse woord stoom en dan punk, gewoon uh, een punk, punk, punk, punk. punk. Steampunk, ja, je, je, je hebt nou die, uh, die piercing heb je nou uit je neus. Uh, nee, ik had er vier zitten hier, maar uh, reis zei tegen me: Zo gaan, uh, zo gaan wij niet uh, de straat op. Nee, dus nee, nee, ik, nee, moest, nee uh, dat snap ik nou wel. Ja, ik moest nee. die, uh, die piercing moest ik uitdoen. Ja, ik had ja, hier ja, ook ja. scheermestjes ja. hangen aan mijn oren. ja. De mensen gaan je oh. nakijken. Hè? Ja. Ik had het ook met een, een, een sleutel hangen. Had ik gewoon hier aan mijn neus. En dat is nog goed uit stand voort. Maar ben je niet gewaardeerd? Nee, maar dat begrepen ze waarschijnlijk ook niet. In stap was niet. Dat goed. Nee. Het is je Jij bent uh, de andere helft van het Zangduo. Ja, ook. En klopt. De, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, dat is uh, eigenlijk gekomen, ja, gewoon door de muziek eigenlijk. Wij, uh, ik zong eerder in uh, Dorpshuizen in Vijfhuizen met een andere zanger. Ja, en uh, Fred die, uh, was toen de tijd bezig met een, uh, op keyboard met uh, een ander maatje van hem, met Dirk. En uh, die kwamen s'avonds uh, altijd bij ons even kijken, bij de oefenavond. En uh, op een gegeven moment uh, ja, werd er uh, gevraagd uh, voor een uh, uh, kerstoptreden in Bijnsdorp. En uh, daar ging uh, Fred en uh, Oh, en jij was toen met Sam, sorry. Hij was toen met... Uh, Sam, die was toen bij jou, hè, de gitarist. Gitarist. Gitarist ook Zo ja, was ja. het, ja. En toen ben ik natuurlijk ook in de Pub terechtgekomen. Nou ja, als je daar eenmaal geweest bent, dan wil je er niet Ja, dan weg. ben je er eens de kippen bij, hè? Dan wil je, bij, je echt he? niet meer weg. Maar chickapup, chickapup, dat is iets voor jullie. Ja, wij hadden vroeger kippen. Ja. Ja. Wij hadden een paar kippies lopen in de tuin. ja. En toen ik dat, uh, die werkplaats om ging bouwen... en toen dacht ik, hey, dat is een leuke naam. Chickenpuck. Chickenpuck. Kippenhok. Kippenhok. <laughs> Wat leuk. Ja. <laughs> ja. ja. En je ziet ook allerlei dingetjes met kippetjes in die bar. Dus uh, ja. het is echt een kippenclub. Ja, fantastisch. een keer een locatie doen vanuit daar. Ja. Dat ja. is een keer uh, in. in uh dus, goed, en dan, moet je, dan moet je toch wel even um, ja, als de kippen bij zijn natuurlijk Ja, als de kippen, ja, ja. ja. Goeiemorgen, ik, ik kom ook maar zo binnen van Ja, Pater, ja, welkom ja, ja, er is ja, Wat leuk, jullie hebben zasten, zie ik hè? Ja, en ja. Ik, ik vind het trouwens wel fijn dat je er bent, maar ik heb vraag eigenlijk aan je Oh, heb je een vraag? Nou, ik, maar, ik ga zo genieten van, van jullie jasten. Ja, dat wij ook allemaal, denk ik Jawel, maar, maar wat had je voor vraag, Willem? Nou, waarom er altijd een haan op de kerk staat? Oh, dat is ja. nou, vanwege dat weer. Als de wind, dan kan ik aan het haantje zien waar ja. de wind vandaan komt. Oh, dat is het. Ja, wat dacht jij dan? Ja, ik weet het niet. Ik denk, uh, misschien komt er anders geen kip. Oh. Goed! <laughs> Ja, dat is het, hè. He. Dat is het. Dat is het. Dat, dat is het, ja. Dat is het, van ja. Adriaan. Nou, Pater, nou, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ja. dan hebben we het kippenverhaal hebben we weer compleet. Oh, ik, ik ga even achteraf zitten. Doe dat maar even. Ik ga even genieten van jullie uitzending. Dankjewel. Ja, goed. Nou, dat was de Pater, die komt af en toe zo binnenvallen. Het Zandvoort? Ja, dat is... Uh, de Zandvoortse Pater. Ja, we hebben er maar eentje, hè. Ja, ja. Ja. daar ja, daarom vraag ik was dat de Pater uit Zandvoort. De Pater uit Zandvoort. Ik heb trouwens nog gesolliciteerd hier bij het autobedrijf in zandvoort bij Strijner? Ja. Of we mogen geen namen noemen. Strijner! Ja. Ja. Ik was, ik was ik op kom, de komt een vent binnen en hij zegt... ik wil twee nieuwe uh, ruitenwissers voor mijn Ferrari. Ja. Ik zei, nou, dat lijkt me een goede deal. Ja, dat is een goede. Ach, ach, ach. En daar zit ik dan drie uur mee in dit kippenhak. Maar Hoe hou je het uit? Ja, dat, gewoon een koptelefoon op houden. En net <coughs> of je niks hoort. Dat ze, jullie gaan straks ook een stukje live zingen. Uh, we proberen wat. En nou, dat... ik heb geprobeerd om die muziek op te starten van jullie, maar ik, ik hoop dat. Uh, dat uh, want ik hoorde helemaal niks namelijk. Joh, Jo. Dus. Uh, uh, nee, die gaan wachten komen en anders doen we het gewoon zonder muziek en dan, dan haal ik straks gewoon mijn muziekstuk. Je, je hebt ik, uh, hier een uh, gitaar. Nee, een doedelzak. <laughs> nee, die heb ik. <laughs> Die heeft, uh, die ja, heeft hij scharrel, heeft er ook hoor. een. Een doelzak met één pijp. Maar ik klinkt voor geen, meter. Scharrel, klinkt ik voor geen meter. Ik hoorde vanmorgen dat hij een doedelzak had bij mij. Ja, zeg, en <laughs> vals jongen, vals. <laughs> ja, goed. Maar uh, ja, ja, uh, zeg maar wat je wil. Nou, uh, je, uh, jullie al, willen, hebben, zijn jullie al bij stem, koekende morgen? Nou, ik ben eigenlijk nooit bij stem. nee. Nou, nee. nee. Oh, neem, jij maar, neem jij maar een koekje. Ja. Ja, Heb jij, ja, ja. ja, vooral een koekje. Koek, maar het leuke, het leuke ja. uh, ook voor de mensen hier in Zandvoort. Misschien luisteren er wel mensen in Nieuw Unicum in Zandvoort. Dat is een grote zorginstelling. Als jullie nou eens een goede, goed duo in huis willen hebben... die uh, helemaal in zijn voor, uh, voor de mensen die daar verblijven in uh, Unicum. Misschien kunnen we beter vertellen als ze klaar zijn. En een leuke... Nee, ga nee. Nee, ik ga het, nee, ik ga het gewoon vooraf vertellen. Ja, ja. Da, dan moet je gewoon... Uh, deze, hoe, hoe kunnen de mensen jou uh, bereiken? Ja, nou, jullie bereiken? staan wij uh, met onze pagina op Facebook. En daar staat ook onze website op en onze telefoonnummer. Maar hoe we heet die dan? Op. Hoe heet die website? Wie vooral. En dat is W-E, ja. het cijfer 4. Ja. En dan A-L-L. -L. Wie vooral? Oh, wie vooral? Ja, wie, wie vooral. En de, web, oh. en de website de is wievoor-al.nl. Dat is de website. Ja, ja, om het makkelijk te maken, zeg maar. Dat, dat vonden <laughs> ja, wij. Uh, maar als je dus naar Facebook gaat, dan kan je alles vinden. Weet je, wij maken op onze Facebookpagina, want wij hebben er zelf ook in: het bruisende, geluisterd, en Wij maken daar gewoon een, een, een verhaaltje van en het komt wel goed. Ja, dat weet ik. Komt er altijd goed, hè? Tuurlijk. Ja. Maar uh, is zeker, kan je de muziek echt niet... Uh... Nou ja, ik, ik wil proberen om hem op te staan. Even ja. kijken, beste luisteraars. Ik doe al als ik dacht, ik ga doen alvast. Mocht het nou niet lukken... Sorry. Sorry, ja. <lacht> ja. ja niet zo snel, niet zo snel. <lacht> niet zo snel, want oh, je leest niet zo snel. Sorry, staat er. <lacht> Sorry. <lacht> uh, als de muziek uh, wel, uh, wel klinkt, uh, ja, dan begin je gewoon. Jullie hebben muziek en uh, de microfoons goed staan, dus... Uh, we gaan kijken. Ja, yeah, hij doet het. Hij doet het. Voor wat. We going up, we going down, we going up, down, down, up, any way you walk through the Yeah yeah, yeah, yeah, yeah You got me doing what you want me And baby what you want me to do You, you got me beeping beep. You got me high You, you got, got me beep, hide, hide, high, high, beep, beep Anyway, you want me little roo Yeah, yeah, yeah You got me doing what you want me A baby, what you want me to do here? Solo! Emma, lekker swingen! Yeah. Je mag weesingen hoor, Jorl. Uh, uh, uh, er staat Brent de Don, zo achter zijn keyboard. Uh, We going up, We going down. Going up, down, down, up Anywhere you want me to go Yeah, yeah, yeah You got me doing what you want me And baby what you want me to do You got me peeping, You got me high You got me beep, high, high Beep Anywhere you want me to go Yeah You got me doing what you want me. And baby, what you want me to do. Nou, yeah. yeah. well, uh, gezellig toch? Kom we uh, toch uit. Twee. Hebben jullie dit ook op mp3 uh, ingezongen of niet? Nee, ik bedoel, even zeg het helemaal verkeerd. Even opnieuw. Ja, Hebben jullie maar. dit ook als kant-en-klaar ding uh, als mp3 zijn of niet? Met onze stemmen erop? ja. Ja, op nee. onze cd staat hij. Onze cd. En ja. die heb je bij je toevallig? Nee. Oh, wat stom. zijn nee, maar je, je mag je ook opsturen. Want dan, dit nummer, ja die, die, die knallen wij in onze die, playlist. Die is toch geweldig? Die komt in onze playlist. Ja. Ja, dat is serieus. Niet omdat jij meezingt natuurlijk. Nee, ja, deze <laughs> Desiree, hè? Daar gaat het ja, om, hè? Ja, nee, dat nou, snap nee, ik wel. Hoor. Nee, nee, nee, nee, het klonk, het klonk echt... Uh, dit, uh, je, je moet gewoon beweren met dit nummer. En, uh, als, ja, de, als ik het niks vind, dan zeg ik het ook. Maar dit, is, dit klinkt gewoon, dit is lekker. Kijk, als wij staan, dan gaan we helemaal los. Ja. Nou, dan wil ik dit nog wel eens een keertje zien. Uh, dames en heren, geen sorry. <lacht> waar, moeten we, waar moeten we bij zo? Dan? Geen ja, nee, story, nee, nee of... geen sorry. Nee, nee, nee. <lacht> uh. Nee, want dit, dit klonk fantastisch. Ja. Alleen dan... zet er de doorheen, de brommen steeds. Waarschijnlijk ligt het aan de kabel. Ik maar, ja, uh, uh, de... is, is, is dit nu ook krippetwaar wat jullie voor de ouderen zingen? Of, of doen jullie daar alleen maar in talen? Nou, voor de ouderen doen we dit uh, eigenlijk niet. We doen wel een Elvis nummertje. Want er wordt zelfs door ouderen gevraagd: heb je wat van Elvis? Ja, Weet je wel. Ja, dus... Mag, ik Mag ik zeggen dat ik dit beter vind dan Elvis? Toch <hij> wel hè? Ja. ja, ik was er wel bang voor. Uh, Petra Dellema, sorry. <laughs> Bouke, sorry. Bouke, sorry. <hijs> ah, wanneer komt u weer? Hè, nee. jammer. Dat ja, dat nou, dit, dit klonk, ik vond het echt een geweldig leuk nummer. Ja, het is lekker. Gelijk. mensen komen los. Ja. Komen gelijk los. <hijs> <Ja>. <hijs> Waarmee ik uh, ook even wil aanvullen dat als, als uh, dit duo uh, optreedt in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, mm -hmm. maar ook ook ja, op bruiloft en partijen. Uh, dat maakt niet uit. Dan is er ook de presentatie uh, belangrijk, natuurlijk. En Fred ja, is een beetje gewonden. Die zit achter zijn keyboard, natuurlijk. En Die moet deze rey in de gaten sturen. houden. Moet er sturen. Ja, je moet, je moet er sturen. Ja. Moet er sturen. Ja. Maar deze rey is, behalve dat ze uh, goed zingt. ook nog een uh, uitstekende presentatrice. Ze kan en, en met flair echt de mensen uh, uitlokken om op de vloer te komen. Heb ze met Flair gezongen? Ja, ook. ook. Ook. Met flair, ja? heel eh? Dat hoor Dat ik niet, net. Dat wist ik niet hoor. Goedemorgen. Hé Harold, wat je er oh, ook weer ja? ja, ik kom zo binnen. Ik hoor, ja. ik, ik zat net in de auto. Ik, kwam met ik kom met mama. Kwam oh, mama komt er ook aan. Ja. Goedemorgen. Oh ja, ik kan, ik kan mijn zoon onderhand niet bijhouden. Ik, ik. Ja, maar komt ja, net korte beentjes hè. Ja. Ja. Oh, het leuk? Ik heb jullie ook horen zingen. Ik vond het fantastisch. Echt leuk. He, heb je ook meegezongen of niet? Nee, mama kan niet zingen. En waarom is het? Jij ook niet. Ja, weet ik Toch? veel. Mama, maar, maar jullie hebben mooi gezongen, dankjewel. Ja, dankjewel. Wij gaan daar even op de bank zitten nee. meegenieten. Gaan jullie nog meer zingen? Ja, uh, misschien ik, wel. Ik stel voor dat jij gaat zingen... Nee, ja, zien. Dat ik ga zinnen. Dat kunnen we straks wel even proberen ook. Uh, en dan kun je mij, wel, kun je mij wel aankijken. Maar ik verdomme gewoon om die tweede viool te spelen. Iedere keer. Dat hoef je ook niet te doen. Oh. Ik pak gewoon die doedelzak. Nee, dat is goed. Die pak ik zo meteen. Ja. Even Harm, even Harm, ga jij even zitten? Ja, ja ik ga zitten en rustig aan. Ja. Nou goed. Ze zit op de bank inmiddels, luisteraars. Onze, uh, onze Harm en zijn moeder. We hebben extra publiek in de zaal. Dat is allemaal leuk natuurlijk. De pater zit er ook bij. Dus die zal ze wel proberen te bekeren weer. Dat doet hij elke week. Die, uh, ja, maar dat is verkeerd. Ja. Nee, dat, ja. moet doen, dat moet je niet doen. En trouwens, ik heb, ik heb hem net eens bekeken. Ik zat te kijken naar de oude stoffen kruis van hem. Maar het is niks meer, hè? Nee. <lacht> maar goed. Um, <lacht> <lacht> hebben jullie nog wat op jullie repertoire staan... waarvan je zegt, van, nou, dit... dit ik, hè? Ja. Hier hebben wij een, een instrumentale stuk ja, van. Ja, weet je, wij hebben natuurlijk ontzettend veel repertoire. In. Ik, ik, we zingen Nederlandstalig. We zingen Engelstalig. We zingen uit de jaren 60-70. We doen rock'n'roll... We doen van alles. En dat is leuk als we dan bijvoorbeeld een nummer doen van Smokey bijvoorbeeld, Alice. Hoe de fuck is Alice? Ja, en dan gaan Bijvoorbeeld. Oh, die. Dan komen Mieke en Fred samen. Wie? Ja. Wat gaat gebeuren? Ja, ja, Maar krijg je daar geen problemen mee met de politie dan? Dat is eigenlijk familiegeheid, maar dan gaan ze line dansen. En daar zijn het beelden van. Een lijndins. Ja, een, dan. hey, een lijntje? <lacht> ja, ja, ja. ja. Nee. Dat is een hele toffe, toffe dans is dit. Uh, ja, ja, ja het is eerst een, het is een leintje, ja. Was, ja, lijntje. Een Ja. Maar uh, ik, heb, ik heb jullie een, uh, een sticky ikie gekregen met, uh, met wat nummers erop. En ja. en ja, is er een nummer bij waarvan je zegt, nou, dat willen we eigenlijk nog wel even laten horen. Ander de Boorzwolk, die kennen we helemaal. Staat die die ken er erop? Je... Ja, zeker, staat erop. Die, staat erop die, zou je, die zou je bijvoorbeeld kunnen starten. Ja. Zou ik kunnen starten. Ja, zeg maar. Dat heeft me te te oh, maken. Wat is dat nou, dan rustig. Hé, hey, hey, hey, dat ging fout. Dat, dat ging, nee, was nee, hem nee, niet, nee. hoor. Nee, dat nee. ging niet fout. Het dat was hem niet. Nee, hey, dat maar, ging, nee, dat hoort zo, maar dat komt... De, uh, ja, dan geglijd met die paling, jongen. De, de knoppen, hey, maar... Die knoppen vliegen alle kanten weer. Je moet die paling ook niet zo met je blote handen pakken. Ja, te laat. Ja, daar komt hij weer hoor. Ja hoor. Ja. Hier, hier, sorry. Oh ja. Sorry. Ja, ja. Nee, maar goed. onder de boardwalk. Ik heb me klaarstaan. Als jullie zeggen van nou we zijn er klaar voor, dan, uh, dan zeg ik kruip onder die boardwalk. Zij starten niet. Heeft dat iets met de kust te maken, boardwalk? onder uh, de boardwalk, ja. ja natuurlijk. Ja. En boven weer. Kijk, het zonnetje gaat meteen. Ja, het, meteen het zonnetje schijnen. schijnt. Het ja, ja. ja. zonnetje gaat meteen schijnen. Maar dat gebeurt ja. Ja. Toen de twee dames hier, en de derde dame natuurlijk, die zat hier al. Er was al een zonnetje in huis. En er kwamen nog twee zonnetjes bij. Ah, wat lief. Sorry Fred. Heerlijke. Ja, maakt niet uit. Wij zijn de bewolking, hè? Ja, de dames. niet de uit. Donderwolken. De, donderwolken. Ja. de donderwolken. De donderwolken, ja. Onder de bordwolk. Oh, in the sun meets now, In the of wonderful shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, board, down by the sea, yeah. on oh, a blanket with, with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, board. well out of the sun. Under the boardwalk. Board. We'll be having some fun under the boardwalk. People walking about under the boardwalk. We'll be falling in love under, under the boardwalk. Boardwalk. boardwalk. Mm. From the park, you hear the happy sounds of the carousel. Mm -hmm. You can almost taste so the hot dogs and French fries they sell. Under.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 Met er mag het worden! Ja! Chelsea. zie! Zo ga ik terug naar voor dan bij de zie-en. Van een blikje maar baby iets weer Under the boardwalk We're allowed to fly Under the boardwalk We'll be having some fun Under the boardwalk People walking abroad Under the boardwalk We'll be falling in love Under the boardwalk Boardwalk Nou jongens, hé! Hey. Dat was hem hè! <laughs> heerlijk nummer, heerlijk nummer Ja, geweldig ik zat, ik, zat, je, je stond gewoon te genieten Ik zag het ja. Ja, nee, dat kwam door dat trill-eitje. Toch? Ja, ja nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Ik kreeg van Charles, en zei, hier zegt hij, vermoedendag. Ja. Vond ik zo lief, hè? Ja. Nee, ja, ik zag dat je echt, je vond echt ik stond echt helemaal, Ik was helemaal in, in uh, ja, in, uh, in Frans, was ik. Ja. In Trans, ja. In Trans. Nee, maar... Ja, nee, maar, maar dit, ook dit klinkt, dit klinkt, dit klinkt gewoon lekker, dit. Ja, heerlijk, hè? Ja, vind ik wel. En een beetje op de vloer, heerlijk. Uh, lekker dansen. Ja, ik, ik, ik, uh, jullie, jullie, dat meen ik echt oprecht wat ik zeg. Jullie verdienen uh, veel meer optredens. Uh, ja. uh, ik weet niet of dat ook kan in jullie uh, Ja, dagen We zijn uh, allebei uh, met pensioen. Hè? We zijn allemaal pensioen. Ja, goed, maar, maar je, ook, kan, je, je kan wel andere bezigheden huis hebben. Uh, Steampunk. <laughs> Steampunk. Steampunk. Ik blijf het, ja, heel raar, ook, maar ik blijf het meer een vinden gewoon. Ja. Ik blijf het gek woord vinden. Steampunk. Een andere scene of zo. Uh. Fred, vind, vind, vindt Mieke dat allemaal goed dat jij dat jij uh, uh, al die optredens dan. Uh, uh, Mieke, die, uh, ja, Mieke, maar we houden ook wel wat vrije tijd over om, om met de camper. We gaan met de camper ook wel eens op pad. Ja. En uh, dat doen we wel eens wat mooi weer. is, dus pakken we de camper. Met mooi weer. Is dat een huurcamper of nee, is het je nee, eigen, camper? Het is mijn eigen camper. camper? Zo, zo, zo. zo. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Het klusteam, hè? Zei ja. vroeger, vroeger had ik een werkbus. Ja. En die heb ik toen helemaal omgebouwd als uh, camper. Ja. En, uh, maar je hebt hem zelf omgebouwd? Ik ja. heb hem zelf omgebouwd. En toen was er een gitarist die wij ooit eens in ons bandje hadden. Die had smoed op dat ding. Ja. En die zegt: Ik wil die camper van jou overnemen. Ja. Nou, dat hebben we dus uh, gedaan. gedaan. Toch ja. wel vrijwillig, hè? En zodoende hebben wij een andere camper aangeschaft. Ik wou ja. ietsje langere, iets groter. En wat, wat is de lengte van de camper? Zes meter. Dat is behoorlijk. Ja. Ja, en die andere was vijf meter veertig. Dus ik kan nu mijn flampijp meenemen bijvoorbeeld. <laughs> ja. Met, uh, uh, uh, uh, uh, hoe heet het, met uh, hout en uh, palletkorrels. ja. We gaan een paar zakken pelletkorrels mee en een paar zakken hout en dan kunnen we op de camping, we gaan de vage boerencampings, kunnen we de vuurtje stoken. Wat, wat is jullie uh, favoriete locatie dan om, om, uh, om te kamperen? Uh, heel Nederland en dan pakken we de SVR-campings, dat zijn uh, boerencampings. Wie mm -hmm. gaat nooit naar Frankrijk bijvoorbeeld? Uh, we gaan uh, buitenland ook in. We zijn uh, twee jaar geleden in uh, Hongarije geweest, ja. Uh, dat was vreselijk. Die camper die, die kwam slecht, heel slecht terug. Alles rammelde en knalde uit elkaar. Oh. Slechte wegen. Mm -hmm. Maar uh, het was een ervaring natuurlijk... om daar even rond te toeren. En vraag zo'n camper veel onderhoud? Uh, dat ligt aan jezelf. <laughs> ja, je kan er niks aan doen, <laughs> Als er wat los is, dan gaat hij naar de garage. Ja, ja. En als er wat stuk is in de camper zelf, dan ja. los ik het zelf op. Ja, ja, ja. Nee, maar je had het net over slechte wegen. Dan ontstaat er misschien schade. Ja, die. nou ja, maar het, het, het, het rammelde mij te veel. De veren, die, die krijgen op een sodemieter. En weet ik van wat, op. Dus... Uh, het was voor mij niet een pretje om daar te rijden. En dan hebben jullie nog, nog wat gemeen? De, deze twee die woont in Heemstede aan het water. Aan de ja. ringvaart. Die kijkt ja. er prachtig over het water. Ja. En je, jullie, jij met je vrouw, jullie hadden ook iets met water. Wij hadden een boot. Ja. En uh, als we dus op de ringvaart uh, voeren, ja. dan was het uh, drie keer toeteren. Ja. Plus nog een keer. Ja, ja. En dan kwam deze met de noodgang naar buiten. Ja, balkonnetje ja. Op mijn <laughs> ja, ja. balkonnetje. En dat was zo'n foto van boven. Het zijn leuke foto's trouwens hoor. Ja. En ja. Uh, dan gingen wij naar de Kaag. En uh, ja. daar gingen we dan een weekendje naartoe. Ja. Uh, lekker. Uh, ja, fietsen. fantastisch. Ja, Kaag-eiland, uh, de kompas. Ik ben uh, jou daar wel eens tegengekomen. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoge bomen vangen veel ja. wind. Als je nou iedere keer in je blote kont gaan lopen, echt met mensen gaan praten. <laughs> hoor. Ja, ja, ik ja. heb ook eens een keer een bootje voor mijn deur gehad. Met twee mannen erin. Ja. Met zulke telelensen. Echt waar? Ja, echt. Wat hadden ze? Telelensen. Zulke telelenzen. Maar dan kun je je ja, laten echt? opereren toch hoor. Ja, tegenwoordig wel. mij ja. wel, ja. ja wie denk je dat het waren? Nou? Dat was een uh, fotograaf. Ja. Orno. Or oh, oh, oh, oh. En een hele ondeugende Charles Duif. Geen idee wie het zijn. Ja, echt. O, jee. Met z'n tweeën, o, jee. O, jee. Ja, en uh, toen stond mijn zusje ja, naast mij, stonden we samen te zwaaien, natuurlijk. Maar ze was niet nakend, dus ik heb geen fouten. Nee, gelukkig gemaakt. Nee, nee, dat doen we niet. Nee. We houden het altijd netjes. ja Ik, ik hoor het alweer. Ja, de ringvater is ja. Als we eens een keertje langskomen varen met de, de kano dan uh, zullen we ook even toeteren. Deze keer. Gezellig. Deze keer. Ja. Ja. Durf jij het met mij aan om ook nog even een nummertje te zien? Moet we het, och, moeten we een duvetje doen? Ja, iets geks. Oh, iets stupids. Ja. iets, stupid. iets, stupid. Och, iets stoms. nee. Ik doe even wat stoms. <coughs> Zal ik het eens... Proberen? Start er maar op. Is, en, nou, en dan word ik zeker weer lief aangekeken. Hè. Nu wel, hè? Nu wel, hè? Nu wel, hè? hè. Ah. Hou je nou. papiertje vast klaar. <laughs> ja. Sorry, Lars. Sorry. You know I stand in line until you think you have the time to spend the evening with me. I was And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I'll go and spawn it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old life you heard the night before. And, and now it's, it's just a land for me, for you it's green it never seemed so right before <laughs> I breakfast every day to find some clever lines, lines to say To, say, to make, make the meaning come true But then I think I wait until the evening gets late And I'm alone with you The time is right, the perfume fills my head The start get red and oh, the night is so blue And then I'll go and it all go spoiled just over by saying something stupid like I love you Zullen we even dansen met Ja, kom. Oh jeez, Charles gaat dansen met Dees, nou dat ik krijg mijn gezicht hoor. Charles, had die broek aan. <laughs> Nou nee, oh, je broek aan, nou je broek aan, If time is right, your perfume fits my heart. The sunset and all the night, so blue. And then I'll go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Sorry. I love you. Okay. Ik hou van je heel sorry, sorry, sorry. Ik hou ook van Gerry hoor. Ik hou ook van Bier. Ik hou ook van Fred. En ik hou ook van deze dus dus en de luisteraars. Ik hou van jou. I love you. Heel wat moois van jou. Het, oh. het is een miskend talent, hè? Geweldig. Ja. Ja. Ze hebben hem al drie keer geprobeerd om weg te kopen bij ons. Maar... Ze kunnen de prijs niet betalen. En hij ging vleden bij ons weg. Dat hebben we ook samen gezongen. Ja. Nummers. Hij was niet weg te krijgen. Nee, maar... Nee, maar dat is je eigen schuld, was... want jij hebt die kaart ingevuld. van Stichting gast aan tafel. Ja, en dan komt hij. Ja. Wat nou het vervelende nieuws is. <laughs> Ze zijn ook drie dagen in shock geweest en, <laughs> Echt waar? Ja. Nou, dat viel nog wel mee hoor. Dat maakt charlotte ervan, maar ja. dat viel wel mee. Als ja, ik, uh, maar ik vind het gewoon leuk. Ik vind het zo gezellig om, om ook te zingen. En uh, ja, ik moet eerlijk toegeven dat mijn stem is, uh, in de loop der jaren wat uh, heeft ingeboet. Ja, aan, je aan, moet aan, gaan, aan, staan. Uh, gaan staan. Daar. Oh ja, dat, ja, ja. Ja, dat is het. Ja. Uh, uh, maar goed, ja, dat, dat, dat is het lot van ouder worden. Uh, dat dus zetten we allemaal los van. hoeft ja. hoef mij niet aan te kijken. Ja, ja nee. Ik, ik, wil, ik, uh, ik wil niet veel zeggen, maar ik ben... Uh, Goedemorgen. Ja, dat is een strandpaviljoen. Daar is je weer. Ja, ik ben wel strandpaviljoen. De kwal. De rijk en de ja. mossel, ja. Ja, oh ja, ja. Ik kwal. moet eerlijk zeggen, we hadden net hadden we de radio in het strandpaviljoen aanstaan. En? Ja, toen hoorden we een hele, hele leuke duo horen. We zingen, we zaten in hun dag hier. Nee, ja, nee, dat kan. Dat kan heel goed. Ja, fantastisch. Dat hebben jullie heel mooi gedaan. Ik, uh, ik heb echt genoten. Ik Wat? zou zeggen, ik, ik geef jullie een bon. En jullie komen eten bij ons in Strandpaviljoen de Kool. Kijk, maar hier. dan heb ik wel één voorwaarde, dat je je geluidsinstallatie meeneemt. Ja. En natuurlijk live bij ons in de Strandpaviljoen een liedje komt zingen. heb <laughs> ik nog voorkeur of niet? Ja, wat we... ja, liefst op een, uh, in de weekend natuurlijk, want dan hebben we de meeste gasten natuurlijk, dat ik, snap je wel. Hè. Ik heb zo'n JBL Soundblastertje, is dat goed? Ja, is, dat is, is helemaal goed, dat is helemaal ja, goed. Dat nemen we die mee. Het is een heel klein paviljoentje hoor, denk ja, ik wel. Daarom ja, daarom neem ik zo'n klein, ik heb zo'n Soundblastertje. Ja, ja, ja, van JBL staat zo'n JBL. Soundblastertje. Ja, ik, ja. ik, moet, ik, moet, ik moet snel weer terug naar het strand, want <laughs> <laughs> het weer begint op te knappen en dan komen de gasten binnen. Ik zie er al drie ze zijn Duitsers, zie ik. Ja, nee. Ja. <laughs> Ik zal jij, er nog gauw naartoe jij de huidige temperatuur van het zeewater? Zeven graden? Nee, dan vraag ik het van aan een andere kwal. Goed. Nou, let <lacht> u maar even niet op hem. <lacht> let <lacht> u maar <lacht> even op mij. Ja, nou, het is, Af en toe dan komt die man aanwaaien en dan denk ik van dat moet je ermee? Hè? Werk, ja. Ja. Het is dat wij daar subsidie verkrijgen. Ja, maar dus, anders, ja, ja, ja. Dat, is, dat is ja. Wat moet Hoor, je je er mee, wordt er voor ja. voorbeloond waarschijnlijk. Nou, laten we het rijkelijk maar weg. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> uh, en jullie nog eventjes uh, de, de vraag ook... Uh, weer een oproep doen aan, uh, aan de luisteraars... maar ook uh, de, de regio, zeg maar. Want ik heb van Willem begrepen... als jij in Amsterdam van je werk afkomt... dan kun je dus uh, ja. ZFM Zandvoort al uh, bij Schiphol ontvangen. Hè? Die is een beetje. Ja, want ja, de daar en die gaat speciaal aan de andere kant voorop. Ja. ja, nee, maar dat bedoel ja. je natuurlijk niet. Nee. nee, maar dat klopt inderdaad. Het is toch ver van Amsterdam, of voorbij Amsterdam. Ik heb het laatste, laatste het verste wat ik heb gemeten is Stabos geweest. Ja. We hebben hier bijvoorbeeld oh. ook de, de, de zandstroom. Ja. Zeg, zeg je dat iets? Zandstroom. Ja. Ja, heb... dat, nou. is, dat is een, een instelling, een, een, dag, een dagopvang voor demente mensen. Dus Mag je niet ja. zeggen, hè? Haperende brein, hè? Haperende, Haperende brein. brein. Dat is wat anders, hè? Ja, ja. En waarschijnlijk luisteren ze nu, hè? Oh? De... Ja, die trekken we helemaal terug in hun jeugd. Ja. Dat is het leukste. Ja. Waarschijnlijk wel. Ja, ja. ja want ik uh, kreeg net al een berichtje van de Zandstroom. Dus er zit geen ruit meer in. <laughs> ja. Wat is er gebeurd, Willem? Vertel. Het nou, dat weet bizarre, ik niet. Ze zijn weer vergeten, hè? Ik ben heel weer vergeten. <laughs> we gaan, gaan verder. We ja. verder. Eh... Ja. Dat is de uh, Unicum natuurlijk. Dat, dat is een hele grote. Die hebben daar een prachtige grote ruimte. Oh, hebben ja. daar de de de, uh, de jaarreceptie jaar voor de gemeente ja. werd daar georganiseerd. Nou ja, fantastisch ja. aangekleed, nog een beetje in de kerstsfeer toe natuurlijk. Dat hoorde er nog een beetje bij. Maar uh, überhaupt, het is een prachtige ruimte en daar zou je natuurlijk heel goed, uh, zou je jullie heel goed tot je recht komen. Ja. Ja, dat kan. En, uh, ja, we doen, het maakt niet uit of ze s smiddags of s avonds. Dat, uh, mm -hmm. Het leukste is natuurlijk smiddags. Meestal spelen we dan twee keer uh, drie kwartier. Ja. Dus een uh, drie kwartier en dan een pauze ertussen. En ja. dan weer drie kwartier. En dan proberen we natuurlijk zoveel mogelijk... Uh, meezingers te doen ook. Hey, maar dat, uh, die, die, die, die 10.000 euro voor dat optreden... kan dat niet het niet wat minder? Uh, we zijn iets <laughs> gaan zakken. We zijn iets hey, uh, lager zijn, uh, Wij ja. zijn hobbyisten en uh, wij zijn met pensioen. <clears throat> ja. En uh, wij vinden het gewoon leuk om te doen. En uh, maar wij, je, zijn, wij ja, vragen niet zoveel. Maar, nee, maar eerlijk is eerlijk... jullie hebben ook onkosten. En je onkosten. Nou, dat je, is hetgeen dan wat we vragen. Als je een geluidsinstallatie moet... Moet meenemen, dan kost dat ook geld. En dat doen we zelf, dat ja. doen we zelf. Ja goed, maar die geluid... Ja, dan ja. Die de het, dat kost ook geld, ja. Wat een gesjouw eigenlijk. Ja. ja, het is allemaal... Oh, uh, dat is het enige. Maar het is niet zo dat jullie, als jullie je presenteren, of als jullie de rekening presenteren, dat, jullie, dat de mensen helemaal omrollen. Nee, zeker niet. Nee, nee. <macht> nee. <macht> nee meestal daar komt er nog een klein toegiftje bij. <grijgels> Jongens, jullie waren zo leuk en zo gezellig, alsjeblieft. <grijgels> maar je kan ook kijken op filmpjes. Uh, op maar ik zie filmpjes, inderdaad video's. in die playlist jullie, er staat dus ook een nummer, toegiftjes maar Het duurt maar 11 seconden. Dat is toch. Ja, maar dat is uh, gewoon een probeerseltje, was dat? Oh, oké. Okay. 11 ja. <laughs> seconden? Dat was gewoon het, het probeerseltje. Ja. Ik heb je weer een grapje uitgehaald, Fred? Dat, uh, moet je, je kan hem voor je eigen <coughs> geluisterd zijn. Want er staat hier ook het eerste en tevens ons laatste nummer: 11 seconden. Ja. Maar luisteraars, pak even pen en papier. Doe het even rustig. Na het volgende liedje, ik, ik denk vast dat Willem nog wel een mooie muziek voor ons heeft klaarstaan. Waarom denk je dat? Dat, dat, dat, dat is gewoon een ervaring. Nou, ik ga. Ik ga hey, maar luister, iets, maar luister uh, ja. mensen, pak even pen en papier, want dan kun je straks opschrijven waar jullie DCW en Fred kunnen bereiken. Gewoon hier uh, toch? Als we even naar de studio bellen, dan. Uh, kan ook, maar dat uh, mag maar ook. Maar, maar uh, ga je dus nog een liedje zingen? Kan dat, uh, maar, maar, uh, wat hebben we? Z we, doen we nu, wat hebben, hebben we nog wat? Ja, ja het zo, zo, dan moet ik even mo de playlist voorlezen voor jullie. Ja. Zeg eens wat we hebben. Uh, uh, ik denk dat het een Grieks nummer is. Lien Melulos. Uh, ja, maar. Ja, maar oh, dat is, is map 2. Sorry. Die, die, heb, ik, die heb ik vertaald. He. Die heeft, ja, real good feeling staat hier under the boardwalk stuk. is not there. Samo Ami. Dag uit duizenden droom. Real good feeling. Misschien, Misschien is het wel. ons hoofd, hè? Welk? Hey, welk? Real good feeling. Ja. Real good feeling. Ik ben hey, wel die... met jou mee te zingen dan. Hey, ja? Ik ken hem niet helemaal uit mijn hoofd. Ik Is het niet leuk om wat jullie? Nederlands te doen? Want jullie hebben net Engelstalen gedaan. Uh, dag, uh, wat staat er op Nederlands? Uh, een dag uit twaalf dromen. Uh, doe maar een dag uit dertien dromen. Dertien dromen, die heb ik ook. Die duurt <laughs> elf seconden langer. Ja, ja. ja. ja. Die Nee, maar het is goed. Doen we die daarna. Ja? Ja. Okay. Uh, en uh, luisteraars nogmaals pen en papier. En dan kunnen we straks opschrijven hoe jullie...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 Ja jongens, het is een, een geweldig feest hier in de studio. En je snapt er helemaal niks van. Je, je vult die kaart, die je stichting, een gast aan tafel en je krijgt een heel orkest. Ja jongen, die, die Gitaar van Elvis is ook een lekker nummer jongens. Van wie? Dat de pannen uit joh, dat nummer. Ja, dat was, was een verzoekje en die ging richting Friesland. Want uh, ja, ik, ik had er wel goed te maken natuurlijk. Want die grapjes over Elvis, dat kan eigenlijk niet is dat natuurlijk. Petra? Ik durf geen naam te noemen. Petra Dillema is het. Oh. Ik durf geen naam te noemen. Okay. Nee, Petra Dillema. Het reservegetal voor deze week is trouwens 16, dus dan weet je dat. 16? 16, ja, reservegetal hè. Oké. Okay. Ja, geen idee waar ik het over heb. Uh, nou ja, goed, ik heb nog wel een, een mopje klaarstaan. Maar goed, dan uh, moet Charles maar eventjes de inleiding doen. Jij bent tenslotte hier de amateurgynaecoloog, dan doe jij maar een inleiding. De amateurgynaecoloog, ja. amateurgynaecoloog. Ja, ik uh, weet ook altijd mijn gang door de brievenbus. Ik wil het niet weten. Oké. Okay. Ja. <laughs> Dat doe ik echt, deze. Ja, je, je kijkt me aan. Maar. Ja, nee, ik zal me gauw een koekje in je mond stoppen. Ja. Want, uh, ja. Maar goed, uh, jullie willen. Uh, jullie wil, nee, niet jullie, de laatste, die zitten er al op te wachten. Ze applaudisseren al voordat jullie begonnen zijn. Dat vind ik zo leuk zullen we eerst even kenbaar maken hoe de mensen jullie nou kunnen bereiken? Want die hebben allemaal pen en papier klaar liggen. Dus die willen nou wel weten van... Nou ja, jullie kunnen natuurlijk onze nummers opschrijven eventueel. Maar je kan ook gewoon naar de website gaan, hè? Je kan, ja. Een mailtje kun je Als jullie geen geheim maken van je telefoonnummer, mag je ook een telefoonnummer? Dat mag ook. Nou, Mijn nummer is 06 37. 5, 6, 3, 7. En het reservegetal. 0, 23. 6, Reservegetal wil ik. 0, 0, 6, 5, 5, 7, 3, 4, 1, 2, 3. Kijk, Kijk dit is ook dus een mooi nummer. is niet het verkeerde nummer, want dat is 06. 6. Hey. 42, 18, 24, 12, dat is het verkeerde nummer. Die moet je niet hebben. Nee, die moet je niet hebben. Die moet je niet hebben. Maar, nee. maar de nummers die jullie net gehoord hebben, dus het een is van DCG en het andere is van ja. VET. Ja. En uh, uh, hoe, hoe werkt het nou? Want nou belt iemand uh, jou op VET en, ja. uh, en die wil dan jullie, uh, dat jullie komen optreden. Maar dan weet je helemaal niet of DCG beschikbaar is. Dan gaan wij saampjes in overleg, daar hebben we contact op met elkaar. Ach. Red of deze de mensen willen, die in die dag willen ze ons uitnodigen. Ja. Kan dat? Kan jij? Of kan ik? Ja. Nou, en dan is het ja of nee. Ja. Dus... En meestal kunnen we wel, hè? Dat is wel <laughs> lekker. We hebben vaak genoeg dat we geen nee zeggen. Alleen in de zomer, in. In de zomer we geen... nee. Ja, mijn buurman die zegt de hele dag. Uh, die, uh, is die. Uh, ja, Pakistan. toch? Is, uh, ja, veel nee. <laughs> Ik zeg hoe is dat? Gaat het niet zo goed met jou? Ja, nee. nee. het is natuurlijk überhaupt uh, fantastisch dat jullie <laughs> ja. deze, deze hobby hebben. <clears throat> nou ja, hobby. Ik noem dit gewoon geen hobby meer. hoor. Dit is, uh, dit is wel veel meer als hobby ja oh ja dit is hobby dat is bijvoorbeeld foto's maken wat Charles doet oh zo yes, ja hobby. oh ja. Ja. Dus in ja. ja in een bootje ja. in een bootje met in een bootje met een bootje de met een ja. Ja. met thermoskan zegt hij nou daar. Ja. Sch sch schiet nou helemaal vol ja nee ik zie het ik zie het ik zie het <laughs> maar goed ik heb nog steeds een nummer, een nummer klaarstaan klaar staan en de tijd die tek door natuurlijk ik heb nog tien minuten 10 minuten oh jee ah. oh dat doe jij ja, even opvolgen maar ik voor denk waar komt dit nou van hem? Ja, nee, ik bedoel dat het tien voor elf en dan krijg je het journaal alweer. Hè? Dus, uh... Oh ja, yeah. dat is zo. Dan heb je naar het nieuws natuurlijk. Ja, naar het nieuws. Dus ja. die mensen willen ook wat leuks horen. Ja, zo ja. ja. ja, so is het. Even wat anders natuurlijk. Ja, oh, nee. dat bedoel ik. Anders, anders weet je. Ja. Ja. Nou, ik zal hem maar eens starten dan. Ja. ja? No. refuel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 ja, hoef ik geen woorden te verzinnen Omdat je liefde in mijn leven bracht hey, mensen, nee. Dit was voor ons Ja, ja. Door mijn lichaam stromen, jij zet mijn hart in vuur en vlam. Ik hoop voor die momenten die gaan komen, die uren samen maken mij een man. Jij geeft mij niet de als die anderen, handen, want zekerheid verleid aan mijn hart. Ik hoop dat, dat ik nooit niks zal veranderen. Want welke dag is steeds een nieuwe staart. En dit wordt voor ons een dagelijks dromen. Jij en ik zijn bij elkaar gekomen. Samen zijn wij op de weg naar het geluk. Hallo. Dit wordt voor ons een dagelijks dromen. Ik nog goed terecht gekomen, maar ik weet, er is geen weg meer te Dit wordt voor ons een dag Het wordt voor ons, een dag uit de dromen, geen idee, goed terechtgekomen, maar ik weet er is geen weg meer terug. Maar ja, ik weet er is geen weg meer terug. Ja, is Kijk, dit, was uh, nederland, nederland stadig, ik dat is een werkelijkheid. Het was nederland Nederlandstalige? Ik ken de hele tekst niet. je het? Nou, met Muten. Met die Muten. Waarvoor ook verdankt wie proort Ja, nee, Maar van wie is het nou oorspronkelijk? Het liedje van Frans Bouwen? Ja. Ja, Frans, Frans Bouwen. Ik kreeg een reactie. Maar ik, ik, ik krijg ik, gewoon de berichten binnen hier. Ja. Op de ding. stuur die foto's. Ja. Om, ook berichtjes van... Uh, dit doet me denken aan duo onbekend. Klopt, want zo zijn we begonnen. Nee, maar uh, in gedachten zie ik het kerkje weer. Dat klinkt een beetje dezelfde lijn, dezelfde Ach, melodielijn. John, uh, is een maar, hele oude smartlap. Ja, loop. maar het wordt wel, het wordt wel herkend. herkend. Ja, klopt. Leuk, hè? He? Ja. Ja. Ja, ik heb jarenlang een smartlap ook dus. Ja, nou, daar, daar ken je het dan wel. Ja, ken ik ken het wel, ja. Ja, ja, nee, ja, ja, ja. onbekend. Ja, nou, in nou niet? In, inmiddels niet meer, hè? Was dat uh, BZT niet? De, uh, uh, nou, ja, ja. Is de band zonder naam, hè? Ja, duo onbekend was het dan bezig met Nee, joh. Nee, joh. Oh. Nee, die kwamen, nee. Uit, uh, die kwamen uit Oosterwolde. Ja, dat daar wel, toch hoor. wel? Ja, een beetje het noorden, ja. zeg ja, maar. Hè? Ja, ja, ja, ja. Okay. ja maar kijk, jij komt uit Vijf Huizen en jij was loodgieter. Maar je hebt natuurlijk eens volgende naam, heb je Annie Schilder. Uh, Annie? Ja. ja. En hoe uh, heet die ander weer? Nick nee, Schilder? Ja. Nicky. En wat heb je nog meer voor, eh, voor ambachtelijke lieden daarin van? Nou, da Smeet. Bakker. En we dachten van Lia. Ah, oh, oh, nee. oh, de cashie. Ja, en dan gaan we richting de klok van, uh, van 11 uur. En uh, dan mag je er eventjes uh, nog iets vertellen, Charles. Uh, weenig, want we gaan na 11 uur nog even verder met uh, dit uh, geweldige duo. Ja, en we gaan uh, in ieder geval nog even horen van ze... hoe ze bereikt kunnen worden. Uh, ja. En uh, ja, ze willen graag bij jullie uitgenodigd worden natuurlijk. Jullie zien ook op bruiloft partij, hè, toch? Doe hoe wel, hoe ja. gaat dat in zijn werk? Want, uh, oh, houd kort. 12 seconden, vriend. Oh, na het nieuws. Sorry. Tot, zo, uh, tot zo, uh, uh, Dan Zullen we het na het nieuws doen? anders redden we het niet. <laughs>